En de bal weer terug naar Matthijsen. De Duitsers wachten nu even af. Ze staan eigenlijk eh, bijna allemaal nu op de eigen helft. Behalve dan Eugil die nu in de richting komt lopen van Matthijsen die de bal weer breed geeft aan Heitinga. Heitinga, Strootman, Strootman weer terug naar Matthijsen. Zolang het daar gebeurt, denkt de, de Duitse ploeg, vinden we het prima. Nu wil snijden de bal wil graag hebben. Komt helemaal naar Matthijsen toe lopen. Zo ontstaat wat ruimte voor van Bommel. En kan Babel worden weggestuurd aan de linkerkant van het veld. Maar is de paas net niet goed. Komt er terug de bal naar de doelman. Link, gevaarlijke Huntelaar zit er bijna tussen. Maar Neuer is er op tijd. En dan komt er onmiddellijk een counter van de Duitsers ook. En denk ik dat Euzul liever voordeel gehad zou hebben. Maar de scheidsrechter fluit voor een overtreding van Heitinga. Die gaat denk ik in de middencirkel ja. op Close. De nou ja, ik zal niet zeggen hij was er door. Maar staat wel met de bal aan zijn voet. Met nog een medespeler en anderhalve Nederlandse verdediger. Maar hoort dus het fluitje. Daar is hij niet blij mee geweest. Het was een overtreding van Heidiggaard. Dat zonder meer. Absoluut, kan je maar ook geld geven. de scheidsrechter had voordeel moeten geven. Ja, en of in ieder geval geel uh, kunnen geven aan, uh, aan Heidiggaard. De tweede behoorlijke overtreding van het Nederlands helft. Of moet je zeggen, onbehoorlijke overtreding. In ieder geval een overtreding waar je in een officiële wedstrijd absoluut gele kaart uh, voor krijgt. En de scheidsrechter zal enigszins moeten oppassen, want de rivaliteit zal naarmate de wedstrijd voordat groter worden. Geen van de beide ploegen wil verliezen. En je ziet ook dat na die openingsfase, die eerste vijf, zes minuten waarin ploegen elkaar een beetje aan het verrassen waren, dat nu meer in de schaakvariant begint te komen, waarin ploegen precies weten hoe iedereen staat. En daar gaat men zich nu ook op richten, waardoor het moeilijker zal worden om een opening te creëren in de defensie van de tegenpartij. Balbezit met Badstube, Badstube naar Mertensakker. Mertensakker kijkt en weet dan dat die bal eigenlijk niet kwijt kan, dan... Dan moet hij via Kedira terug naar Mertensakker. Die dan weer hetzelfde moet doen en het niet weet. Via Kedira dan aan de linkerkant is misschien een mogelijkheid bij Ogo. Maar uiteindelijk gaat hij dan naar Badstuber. Maar dan is het Ozil die wordt opgejaagd door Strootman. Ja, het schaken is begonnen al. Ja, spannend dus. Het is uh, 0-0 na 13 minuten. We hebben dat gezegd, veel kansen zijn er niet geweest. Deel zelfs al eentje voor Huntelaar na fout bij de Duitsers achterin. En aan de andere kant een schot van Klozen, uh, een centimeter of 20 naast. En dat betekent uh, dat daarmee de koek eigenlijk wel op was. Euzju komt maar zijn een bal halen halverwege zijn eigen helft. En gaat nu een beetje lopen. Hij doet dat in de breedte van het veld. Dan kan dan de bal eigenlijk als een postbode alleen nog maar afleveren bij Jerome Boateng, de rechtervleugelverdediger. Kedira dan aangespeeld. En opnieuw Boateng aan de rechterkant. Die krijgt bezoek van Babel. Wordt teruggeduwd. Met de aangespeeld. Die houdt niet zoveel druk. Heb ik de indruk. Er komt een rare bal ook nu weer. Die helemaal eroverheen gaat. En dan wordt teruggekopt naar de keeper. Ziet er gek uit. Boateng vanaf de zijlijn trapt de bal over iedereen heen. Naar Badstoren, die dan wel koel cool blijft. En de bal terugkomt naar. Zijn doelman, Manuel Neuer, de bal parkeren de post terug krijgt ook. Zo kunnen de Duitsers bouwen via Mert de Zakker. En zitten de mensen op de tribune eigenlijk te kijken naar uh, iets waarvan ze hopen dat het uh, veel mooier zou worden dan het tot nu toe is. Maar dat is ook logisch, twee ploegen aan elkaar gewaagd. Een uh, mogelijkheid uh, misschien aan de linkerkant als Podolski die bal kan binnenhouden met uh, Van der Wiel bij zich. Podolski en Van der Wiel, dat is het duel met uh, nu de bal even teruggespeeld richting uh, Kroos die daar uh, terecht is gekomen. Kroos, die de bal binnen doorsteekt, moet Nederland oppassen, want die bal kan bij Klooster komen. En die geeft hem voor en dan komt hij. Ja hoor, het is de treffer van de Duitsers. En het is uiteindelijk Thomas Müller, denk ik, die helemaal daar terecht is gekomen. Die opeens daar voor een verdediger uitduikt. En het is een eerste mogelijkheid voor de Duitsers, waaruit meteen geprofiteerd wordt. De aanvalsopzet van de linkerkant, het terugleggen van Klooster. Het intikken door Thomas Müller en de Duitsers staan op een 1-0 voorsprong. Hele goede goal. Dit is uh, zoals je... Ja, kijk, wij hebben liever dat Nederland zelf al voor staat in plaats van achter. Dat begrijpt u. Maar als je nou een trainer bent en zegt zo wil ik niet alleen dat er gepaast en uh, gespeeld wordt. Maar ook vooral gelopen. Dan is dit een schoolvoorbeeld. Want Müller... Die is eigenlijk als de aanval begint nog nergens. Nee. Maar staat op het moment dat de aanval eindigt. Precies daar waar hij moet staan. En heeft alle ruimte om de bal in te tikken. Goeie goal. Het is eigenlijk de loopactie waar Kruijf het ja. altijd over heeft. Komt vanuit de rug van de verdediger. Juist. Dan is hij of de bal of hij is jou kwijt. Heel sterk. Müller 1-0. Een Raoul-achtige actie. Nou ja, die kon dat ook heel ja. goed. Precies. Kwartier gespeeld. 1-0 voor Duitsland door de goal dus van Thomas Müller. En op het moment dat ik dat zeg zijn er nog 40.000 die dat brullen. Dat zo ver, is vaak hè, als jij iets roept. Zo ver wilde ik, zo ver wilde ik in ieder geval niet gaan. Heitinga heeft de bal, het heel zelf al heeft afgetrapt. En zal dus uh, nog wat meer van zijn tanden moeten laten zien in het vervolg van deze wedstrijd. Heit gaat aan de bal. 10 meter voor de middenlijn is de beweging voorin. Nou een beetje. Kuit komt naar de bal toe. Krijgt stroop aan de bal. Dan is ook van de wiel mee. Goede paas. Rechterkant van het veld. Hunt. voor het doel. Ook Babel is daar, maar komt daar een bal. Die komt dan via Kuit. En gaat uh, op het hoofd komen van Babel. Nee, net niet. Uitverdediger van de Duitsers. En een hoog been. Zou ik nu toch zeggen van Stroop. Want die probeert het. Uh balbezit voor Nederland een nieuw leven in te blazen. Dat Oranje de bal even kwijt was. Interessant is het. Interessant is het om te zien hoe Nederland met die 1-0 achterstand omgaat. En hoe Duitsland verder zal gaan zoeken om die wedstrijd in de eerste helft misschien het al te beslissen. Ik herinner me een wedstrijd waarin Nederland dat leek te doen. 2-0 voorsprong, twee keer robben. En toen werd het uiteindelijk toch nog 2-2. dat was een wedstrijd in, in Rotterdam. Dat was de laatste wedstrijd die er speelden Op 17 augustus 2005 tegen de Duitsers. zo lang is het alweer geleden. Dat uh, die ploegen uh, tegen elkaar speelden. Balbezit in ieder geval nu. Voor de Duitsers met die 1-0 voorsprong. En Klozen. Klozen laat de bal terugvallen op Müller. Müller naar Eusiel. Eusiel Kedira. Kedira en Eusiel. De ploeg kan en wil in de kleine ruimte spelen. Klozen naar Kedira. Op de middenachts van het veld. Moet Van Bommel oppassen dat hij geen vervelende overtreding maakt. Je zag Kedira er eigenlijk ook aan bekijken. Ik weet dat hij komt, maar doe het nou maar niet. Boateng die dan een beetje wordt opgejaagd door Babel. En de bal helemaal ver terug richting Mertensakker. Want dit is geen ploeg die onnodige risico's neemt in zones waar het niet kan. Daarvoor heeft men gewoon te veel zin. Zekerheid ingebouwd. De frivoliteit mag komen. Zo rond 20 meter over de middellijn. Met spelers die het daadwerkelijk kunnen. De bal van Bartstoeber is lang. Is hoog. Braafheid zou het nu wel moeten winnen. Wint het niet. Mullen wint wel. Maar kan het daar uiteindelijk geen richting aan geven. Althans niet in Duitse richting. En dan is het via Van Bommel. Heitiga die kan zorgen voor de opbouw. Kadira van Bommel zijn een beetje met elkaar aan het ruzie maken. Duwen trekken. Terwijl Niels zelf dan nu via Kuit wel vrij veel ruimte krijgt. Kuit kan gelopen met de bal. Tot 30 meter voor de goal. Babel aanspeelt aan de linkerkant van het veld. Kuit zelf voor het doel. Ook Huntelaar en Sneider komen daar nu bij. Babel draait, gaat naar binnen, geeft de bal met een uh, ja, mooie curve voor het doel. Maar uiteindelijk is die bal te ver te hoog te hard. Hij gaat bij de tweede paal voor bijna alles en iedereen. Dat betekent dat er een uh, doeltrap gaat komen voor Noyer, Een doeltrap voor Duitsland. Dat de schaapjes dus aardig op het roo heeft, heeft in het begin van deze wedstrijd. Zich frivoliteiten permitteert. Nou is dat met types als Van Bommel bij de tegenstander in het elftal altijd gevaarlijk. Want je zegt dat terecht, Jack, dat Kadira eigenlijk al verwachtte nadat hij net met twee hakjes een aanval voor de Duitsers opzette. Dat hij een tikje zou krijgen. En je voelt ook wel dat dat vroeg of laat een keer gaat gebeuren. Met iemand als Van Bommel is de maat dan vol. 1-08 0 een kwartier en dan dit, daar houden we niet van. De winter komt het wel Nederland neemt over. 10 meter voor de middellijn. Strootman kijkt naar Huntelaar. Vindt Huntelaar net niet omdat Mertensacker goed een uh, kopschijnbeweging maakt. Waardoor hij in de handen komt. De bal uh, bij Neuer en Badstuber kan gaan opbouwen. Ik heb het idee dat uh, de lopende mensen bij uh, Duitsland wat makkelijker te vinden zijn. En dat er ook uh, wat meer ruimte daardoor komt omdat men komt van posities uh, terwijl je dat eigenlijk niet verwacht. Steeds zijn er mensen die aangespeeld kunnen worden. En Nederland heeft steeds het vaste stramien van één iemand die zich daarvoor uh, ja, eigenlijk... In positie zet. Nu bij die Duitsers zit er wat meer druk op. Althans, omdat Babel stoort op Boateng. Die speelt hem dan weer ver terug richting Meertenzakker. Halverwege de eigen helft. Batstuber dan via de linkerkant. Dat betekent in ieder geval dat Huntelaar steeds tussen die twee centrale verdedigers heen en weer moet gaan lopen. Die wil dat niet echt. Die moet dat ook niet echt. Vandaar dat Snyder daar nu staat. Boateng, Boateng open naar de rechterkant van het veld. Kijken wat daar gebeurt. Uiteindelijk niks. Want die bal uh, gaat over de zijlijn. En dan uh, houdt Klooster de bal even in bezit. En vindt Braafheid dat niet leuk. Gooit snel in. Thijssen speelt hem naar ingaan. Niet. Nee, doet het niet naar Van Bommel. Dat kan ook. Van Bommel krijgt de bal 10 meter voor de middenlijn. Krijgt bezoek van Müller. De bal breed naar Strootman. Strootman één keer raken. De kaats, maar wel terug naar Matthijssen. Nu halverwege de oranje helft. In de buurt Müller. In de buurt Heitinga. En Heitinga krijgt dan de bal aan de rechterkant van de wiel. Kuit komt zich weer uh, laten zakken. eigenlijk. Dan ontstaat er in zijn rug wat ruimte voor Strootman. Die op het moment dat hij de bal krijgt, de ruimte ogenblikkelijk weer kwijt is ook. De bal alleen maar kan terugkaatsen naar Snijder. Die te lang wacht eigenlijk in de middencirkel. Bijna de bal verspeelt. Uiteindelijk kan hij via Strootman toch weer terug worden gelegd naar. Heitinga, Heitinga van Bommel, bal kwijt, overtreding Snijder. Weer overtreding van Oranje. De Duitsers nu wel voordeel en uh, door. Maar dan wordt het in de kiem gesmoord door Kuit. Die weliswaar wat aan de korte kant de bal speelt naar Stekelenburg. Maar de tweede behoorlijke overtreding van Wesley Snijder in deze wedstrijd. Ik vraag me af of de scheidsrechter zegt er straks als hij... Uh... Daar de kans toe heeft als de wedstrijd even stil ligt. Want de bal rol nog altijd. Alsnog een gele kaart voor gaat geven. Want dat moet hij toch ergens wel een keer gaan doen. Ja, nu krijgt Huntelaar een catch En uh, die krijgt hem uh, van Kedira. Het wordt onaardiger. Het wordt onvriendelijker. We krijgen nu een gele kaart voor Snijder. Alsnog. Terecht. Als een uh, delayed penalty zoals dat zo mooi heet. En terecht terechte gele kaart uh, voor Snijder. Nederland uh, zal uh, moeten proberen gewoon te voetballen. En gewoon is niet makkelijk tegen deze goede opponent. Die dus ook met 1-0 staat door het doelpunt in de 14e minuut van Muller. En zal niet gefrustreerd deze wedstrijd door moeten gaan. Want dan krijg je een hele vervelende wedstrijd. En krijg je ook een beetje weer de naklank van de wedstrijd tegen Spanje. Toen men ook mondiaal vond dat Nederland veel te hard was. En te weinig aan voetbal toekwam. En dat is vervelend, want dit Elftal kan goed voetballen. Met een lange bal van Van Bommel wordt dat aangetoond richting Babel. Babel moet een keer die achterlijn zoeken. Maar gaat naar binnen. En schiet dan. En die bal die heeft een hele vreemde waaier. Maar die waait in dit geval de verkeerde kant op. Want daar Waar hij in eerste instantie richting het doel leek te gaan. Krijgt hij een effect naar de buitenkant. Dus geen enkel gevaar voor Noyer. 20 minuten gespeeld. Het gevaar wat er komt van Oranje is overigens wel van Babel. Omdat het nog niet echt heel erg gevaarlijk is. Maar wel dreiging heeft. Het voordeel van Babel is tegelijkertijd zijn nadeel. Dus hij iets doet weet je nooit wat er gebeurt. En dat kan heel verrassend zijn. En dus Soms maakt hij echt magistraal merkwaardig mooie doelpunten. Maar ook dit soort afzwaais behoren dan... Tot de mogelijkheden. Nels Elftal had heel even de bal naar de uittrap van Neuijen. Die maakt van Bommel een schijt nou. Zegt de zet, bal verspeeld. Je mag weg met Kuit En met wie nog meer? Ja, niemand. Want ze lopen elkaar een beetje in de weg. Huntelaar wilde de diepte in. Daarnaast staat te snijden. Maar ze krijgen de bal allebei niet. Zo kunnen de Duitsers wel overnemen. Via Kedira, Waar nu plotting wel heel veel ruimte ook ligt. En van Bommel daar nu naartoe moet. Kedira aan de rechterkant, Muller aangespeeld. Die bezoek krijgt van braafheid. Kedira is doorgelopen, krijgt de bal. Staat nu rechts buiten. Gaat makkelijk naar de grond. In het duel met Strootman. Grensrechter zegt niks aan de hand. Knikt en schudt met het hoofd. Strootman maakt een wegwerpgebaar. En Oranje krijgt een vrij schok. Of een ingooi. Het domme van de Duitsers is dat uh, daar waar ze in principe de arbitrages mee zouden moeten krijgen. door de overtredingjes van het Nederlands zelf. Over overwel die dus van Van Bommel geen overtreding was. Dat scheidt het tenslotte bovenop. Dat ze niet moeten blijven aantonen. Nu met een paar keer achter elkaar. Dat is wel bij Echt een Duits woord. Is. Boateng met balbezit. Müller komt door. Krijgt een duwtje in de rug. Kloser krijgt dan de bal in de handen. Maar is al gefloten. En het, het, wordt wat, het wordt wat harder. Het wordt wat vervelender. Het wordt wat geïrriteerder. En daardoor misschien wel interessanter. Maar het vriendschappelijke karakter daardoor begint heel langzaam weg te vloeien. Ja, vriendschappelijk voetbal bestaat niet meer. Laat het maar oeverwedstrijden noemen. Het is 1-0 voor Duitsland na 22 minuten. Door het doelpunt na een kwartier gemaakt door Müller. Mooie Duitse aanval waarbij Muller eigenlijk relatief vrij opdook in het strafschopgebied. En de voorzet van Klozen komt binnen tikken achter Stekelenburg die nu met zijn hand omhoog probeert verdedigers op de juiste plek te zetten. Na de overtreding van Strootman is dus de vrije schop voor Kedira die het strafschopgebied wordt ingeslingerd en gekopt wordt ook. Het was overigens niet Kedira maar Eusil die de vrije schop nam. En de bal uiteindelijk op het hoofd van Mertensacker. De verdediger die komt vrij ruim naast. Frekenburg mag een doel erop gaan nemen. Dat doet hij dus na 23 minuten voetbal en heeft de bal breed meegegeven aan Heitinga. Ja, opvallend overigens dat uh, Merterzakken die bal kan kopen. Want Bad en Merterzakken gingen mee naar voren. Het lijkt me toch dat er een afspraak is dat, een, uh, dat iemand bij de centrale verdedigers uh, voor de rekening neemt. Althans twee spelers. Merterzakken was volledig vrij. Bal met van bommel. De hoogte van de middencirkel speelt de bal richting Strootman. Strootman met een riskante bal. Die gaat er nog mis. Closter zit ertussen met de voet. En uiteindelijk neemt Duitsland van Via Podolski en Roger over. Aan de linkerkant van het veld. Bal al lijkt me te hard voor Podolski. Maar voor een Duitser is niets te hard. Dus die bal levert uiteindelijk nog een corner op. Omdat Podolski gewoon goed doorloopt. Daar waar uh, misschien een ander zou zeggen van uh, die is niet meer te halen. Maar Podolski zet er nog even een versnelling op. En uiteindelijk krijgen de Duitsers de eerste corner in deze wedstrijd tot nu toe. We spelen 23 minuten ruim. stand is dus nog steeds 1-0 in Duits voordeel. En daar waar je een doelpunt zou moeten toevoegen aan het totaal... is het eerder een Duitser dan een Nederlander? Ja, Nederland heeft het uh, moeilijk. En dat is eigenlijk lang geleden. Dat maak je de laatste jaren niet vaak meer mee. Hoekschop voor de Duitsers. Bal blijft hangen. Wordt weggekomen dan door Matthijsen. Opnieuw ingebracht door de Duitsers. Maar Podolski heeft dan een duwfout gemaakt in duel met snijden. Het gebeurt op de rand van het strafboekgebied. En een vrij schop is dan het gevolg voor Neel Zelftal. Elftal. er staat daar vrij dicht op. En twijfelt geen moment. Stekelenburg geeft de bal aan Heitinga. Maar het Zelftal Elftal heeft erg veel moeite om in het spel te komen. Heeft erg veel moeite om überhaupt met veel mensen en het liefst ook nog een bal... de helft van de Duitsers te bezoeken. Dat gebeurt maar zelden. En de Duitsers voetballen wat makkelijker... In de eerste fase van dit duel, 24 minuten. Van Bommel met een paas terug naar Matthijsen. De Duitsers dus op een 1-0 voorsprong. Matthijsen met de bal aan de voet. Bal breed naar Heitinga. Iedereen staat stil. Kuit strikt zijn schoen. Is nu daarmee klaar. En Strootman heeft de bal gekregen. En via Van Bommel gaat hij naar de linkerkant, naar Babel. Babel aan de linkerkant van het veld. Ik praat al een stuk makkelijker als ik geen sigaar in mijn mond heb. Met Snijder, Snijder, Strootman. Snijder ter hoogte van. De... Het midden van het veld van de Duitsers nu met Babel. Babel misschien met het schot. Gaat hij naar de rechterkant, is geen buitenspel. laak kan die bal voorgeven en nu krijgt Nederland de eerste corner. Het spel gaat op en neer. Het is een vrolijke wedstrijd zou je kunnen zeggen. Waarin het interessant is om te zien hoe twee ploegen, misschien wel op dit moment twee van de beste ploegen ter wereld, mogen we echt wel stellen. Die kunnen elkaar overgesloten op 2 december in Kiev. Dat zou ook nog kunnen. Maar we krijgen die corner. Hoe die ploegen zich met elkaar verhouden. De corner door Snijder. Snijder komt die bal voordraait weg van het doel. En van iedereen en is het uiteindelijk Kuit die eigenlijk die bal helemaal vreemd op zijn voet krijgt. En bijna nog doeltreft. Terwijl nu Kuit zegt van ja, ik schoot hem echt heel hard als een soort repeterend geweer van tam, Maar dat lukte uiteindelijk dus net niet. Het balbezit is voor Noyer. Hij wilde nog een hoekschop kuiten, omdat hij vond dat Ayogo de bal als laatste raakte. Of Boateng, een van de twee. Maar daar wilde de scheidsrechter niet aan. En ik denk terecht. Um, 26e minuut, 1-0 door uh, Müller. 1-0 voor de Duitsers. En het uh, balbezit is voor Nederland op het middenveld. Nou nee, want Van Bommel ziet de bal eigenlijk eerst over zich heen komen. En als hij omkijkt, weer terug. Dan belandt die bal trots van de middenlijn voor de voeten van Boateng. En komt Eusiel de bal ophalen. Müller, mooie combinatie. Müller en even een versnelling. Müller drie man kwijt aan de rechterkant. Eusiel helemaal vrij. En daarvoor doelklozen met een krachtige koppel. Wat tweede doel. Briljant mooi doelpunt van Duitsland. 26 minuten Do. komt Oranje op een 2-0 achterstand. En wordt het Nederlands elftal hier aan Vlaarden gevoetbald in deze aanval. Want zo makkelijk en zo soepel. Zo uh, zie je het eigenlijk niet vaak. En in ieder geval niet tegen Nederland. Mooie combinatie waarbij de hoofdrol dus eigenlijk door Ezil wordt gespeeld. Ook weer goed lopen zonder bal, aanspeelbaar zijn, een goede voorzet afleveren. En dan weet je bij Klozen een heleboel dingen. Maar één ding weet je zeker, als hij vanaf een meter of 10, 11, 12 op het doen van de tegenstander kan kroppen, dan zit hij erin. Dat heeft hij zo vaak laten zien en dat laat hij ook nu zien. Heel handig bewegen, even ook aan de aandacht ontsnapt van Heitinga. Die denk ik, ik niet ijzersterk verdedigt, want volgens mij moet je daar wat beter op je man letten. Maar die bal van Eussel is, is knap, de... maar Heitinga klasse. moet opletten waar ja. zijn man staat en dat doet hij niet. Nee, doet hij niet. Wordt ook aardig ingekopt trouwens, ja. tegen Goede Goeiedag. Ja, en Bert van Marwerk zal zich achter de oren krabben. Want uh, natuurlijk uh, is er gezegd, uh, Zweden uit, uh, niet zo belangrijk. Uh, ja, oké, okay, een paar onachtzame momentjes. Zwitserland was uh, niet goed. En uh, nu in een echte wedstrijd uh, krijgt Nederland uh, de rekening gepresenteerd. Want uh, ja, de ploeg heeft, uh, zit gewoon even in een dipje. Dat is niet erg, dat gebeurt iedere ploeg. Maar het is natuurlijk vervelend in een prestigie-duel tegen Duitsland... om al in zo'n vroege fase van de wedstrijd, na 27 minuten, met 2-0 achter te staan. Sterker nog, om ook nog geen grip op de wedstrijd te krijgen. Balbezit met Matthijs. Snijder komt de bal halen, achtervolgd weer door Kedira, Dan Bravheid, Snijder, Snijder, naar Strootman. Bal niet goed, bal te ver. Overname weer van de Duitsers met Kroos. Die zich dan ook nog permitteert om even bij Huntelaar weg te draaien... en de bal dan bij zijn doelman af te leveren. Dat doe je ook niet als je niet lekker in je vel zit, want dat kleeft toch een klein beetje risico aan. Het loopt allemaal makkelijk. De Duitsers we hebben dat een aantal keren gezegd inmiddels het eerste half uur. De Duitsers voetballen gewoon makkelijk. En het ziet er bij Vlagen echt mooi uit wat onze buren beter, laten zien. Nu, hè? Dat klopt. Het Nederlands is oogt wat statisch. En ja. dat doen de Duitsers zeker niet. Maar de Duitsers doen ze ook allemaal mee. En dan heb je het gevoel dat het elftal echt als een soort harmonica over het veld beweegt. En dat alles op elkaar afgestemd is. Meer in ieder geval dan bij Oranje op dit moment. Bal bezit voor de keeper. Voor Manuel Neuer. en een diepe bal. Dat doen ze eigenlijk ook niet vaak. Want ze willen toch graag via de grond opbouwen. Die wordt door het Nederlands elftal weggekot. maar is dan op het middenveld weer prooi voor kadieren zit uh, te hoogte in de middellijn. En, uh, het fysieke is ook sterk uh, bij de Duitsers. De ziel wordt uh, nu correct van de bal gezet. Maar zet toch in eerste instantie twee, drie mensen van zich af. Van Bommel. Van Bommel kan open aan de linkerkant van het veld. Is uh, te doorzien uh, door Boateng. Maar Babel pakt aan de bal. Dan gaat Müller mee jagen. Nu gaat Babel een keer naar de buitenkant. Uh, geeft die bal voor. Is er inderdaad misschien een mogelijkheid voor Kuit die er uh, goed in gaat. En krijgt Nederland wel of geen corner. Lijkt mij geen corner. Maar uh, aangezien de arbitrage daar volstrekt anders over denkt. Noteer ik met gretigheid een corner. Het is de tweede van Oranje en het is de tweede die van de rechterkant wordt genomen. De tactiek overigens, ik begin er toch nog even over te praten. Daar waar Sneijder wat dieper staat dan verwacht, eh, pakt niet goed uit tot nu toe voor Oranje. Omdat Sneijder in principe te weinig aan de bal komt. En Strootman nu de bal is, de man is van de passes. Terwijl Sneijder die nu de corner neemt eigenlijk daar de ideale man voor is. De bal wordt weggewerkt in de corner. is het Eusiel die overneemt. is uiteindelijk Matthijssen die Oziel van de bal zet. Maar doet dat onreglementair. Balbezit voor de Duitsers. Sneijder kan de Pasen niet doen. Nee, nou dat mis je behoorlijk. Het vervelende is natuurlijk dat als je voorin wel de beschikking hebt over types zoals van Persie, van de Vaart, Afvalaien en Robben. Dat ook je hele voorhoede er anders uitziet. En dat daar ook meer mensen zijn die een keer in de bal kunnen komen. En dat ook graag doen. Wat dat betreft is het uh, voor het Nederlands elftal vanavond toch een beetje behelpen. Dat zeg ik met respect uitgesproken. Maar dit is natuurlijk niet het allersterkste elftal dat we op de been kunnen brengen. Nou ja, dat blijkt. Want na een half uur staat Duitsland met 2-0 voor door de goals van Müller en Klozen beide werkelijk fenomenaal uitgespeelde voetbalaanvallen. Mooie goals. En de bal bezit voor Mertensacker. De beweging nu bij de Duitsers is eigenlijk minimaal. Zo gaat de bal breed. Naar Boateng. Boateng naar Kroos. Weer kort nu. Müller. Kroos loopt door. Goede combinatie weer. Is hij weg bij Strootman. De bal breed. Valt dan eigenlijk een beetje tussen... Twee mensen van de Duitse in. Daar gaat Van Dommel de hart in. Het publiek is boos. De scheidsrechter die er dichtbij staat zegt het mag voor mij. En Sneijder geeft een prachtige pas op Babel. En dan komt een oranje tegenstoot aan met Babel die naar binnen draait. Babel de bal naar Kuyt geeft. Kuyt krijgt hem net niet onder controle. Het rode van de penalty stip anders kan hij hem zo binnenlopen. Dat had een uh, goede kans voor het Nederlands elftal kunnen opleveren. Ja, ik hoop maar dat we niet met een rode kaart uh, vanavond uh, geconfronteerd worden. Een Nederlandse rode kaart omdat men het randje echt opzoekt van datgene wat uh, reglementair is toegestaan. En uh, ik, ik hoop maar dat dat niet gebeurt. Dat je, dat je niet zo'n hele vervelende avond krijgt. Een nederlaag oké, okay. dan uh, heb je verloren van een betere tegenstander. Maar niet op een vervelende manier. Zo ver is het gelukkig nog niet. Augo heeft de bal bezit. Speelt de bal even richting uh, Eusiel. Eusiel draait de hoogte van de middencirkel. Loopt op de middenas van het veld. Opent dan naar de rechterkant. Uh, en uh, speelt de bal heel rustig richting Kroos. Kroos terwijl Müller vrijloopt, loopt. Dus speelt de bal even terug naar Badstuber. Nu staat uh, bij Duitsland ook alles uh, een beetje stil. Alhoewel Müller constant tussen de linies vraagt. Uh, Geef mij die bal nou. Kedira ziet dat wel. Maar is nu te laat. En dus gaat de bal uh, via de rechterkant naar Müller. Müller en Boateng. Boateng even terug naar Mertensakker. Nederland groepeert zich ter hoogte van de middenlijn. Maar moet zich beperken tot het meelopen in aanvallen die Duitsland heel rustig gaat opzetten. Ja, en dat is nog niet zo erg. Maar bij die twee goals blijkt dat meelopen wel kan. Maar als je dan één stapje, één fractie van de seconde te laat bent. Zoals bij de twee goals eigenlijk gebeurde. Dan heb je er dus ook meteen twee om je oren tegen een tegenstander van dit kaliber. Om nog maar eens te onderstrepen dat Duitsland echt een ongelooflijk sterk elftal heeft. Balbezit voor Euziel. Uh, die de bal even komt halen nu een breed legt op Bad Store. Bad Stoeber Eusiel als speelbaar aan de rechterkant ook Boateng. De bal gaat naar Uziel. Die krijgt bezoek van Strootman. Draait weg. Nu zet Nederland wel druk. Moet de bal via Boateng eigenlijk terug naar de keeper. Noije krijgt hem ook. We lopen snijden weer half op door. Nooijen geeft de bal een rand. Dan moet Matthijs de luchten om het kop te winnen. Dat doet hij eigenlijk maar half. Kop de bal breed voor de voet van Heitinga. Die ziet dan Thomas Müller komen. Via Kuit gaat de bal dan weer terug naar Braafheid. Zo heeft het Nederland zelf in ieder geval in deze relatieve rust na 32 minuten de bal. Via Strootman en via opnieuw Joris Matthijssen. Matthijssen, terwijl Nederland gewoon eigenlijk niemand kan vinden die goed aangespeeld kan worden, speelt de bal naar Sneijder. Sneijder speelt de bal te hard naar Matthijssen. Die dan corrigerend de bal terug moet spelen naar Stekelenburg. Stekelenburg naar Heitinga. Die heeft enige ruimte, maar staat dan ook ruim op eigen helft. Met Van der Wiel nu die de bal speelt naar Sneijder. Sneijder die nu wat meer de bal komt vragen. Die de stratege moet zijn. Die de openingen moet creëren die een normaal mens niet kan creëren. Via Strootman is het Sneijder die zegt, had mij de bal gegeven, is het Matthijsen weer een bal bezit? En in die laatste lijn is het natuurlijk niet het echt meest creatieve gedeelte om op te bouwen. Misschien via de zijkant. Met van der Wiel, Kuit biedt zich aan, maar creëert dan de ruimte voor Strootman die de bal goed speelt naar Snijder. Dit lijkt op een aanval met een opzet. Nu via de linkerkant van het veld met Babel. Babel en Braafheid. voor de eerste keer dat Braafheid meekomt. En speelt de bal nog slecht, maar Mertensakker doet het ook slecht. Dan gaat Kuit de 16 meter in en raakt de bal het laatste aan. Gewoon een achterbal, dus een doeltrap voor Noyer. Slechte voorzet inderdaad van Braafheid als jammer, want daar had wel wat meer in gezeten. Maar dat zat er dus niet in. De linkerkant van Hoffenheim, de twee heren, Babel en Braafheid. Ze zullen ongelooflijk tevreden zijn dat ze dit seizoen eigenlijk alles spelen. En dat ze belangrijk zijn voor Hoffenheim. Dat is nu Saampjes weer terug in het Nederlands elftal. ook. De Wave gaat al door het Duitse stadion. Nou ja, dat mag, want... Dat de mensen hier ongelooflijk tevreden zijn in Hamburg. Dat begrijp ik eerlijk gezegd best. 33 e minuut. Duitsland staat met 2-0 voor tegen Oranje. Je kan ook niet zeggen dat het onterecht is. Want Duitsland voetbalt goed en voetbalt makkelijk. Matthijs ramt een bal weg. Huntelaar moet de lucht in. Durft hij dat? Kijkt eigenlijk meer. En maakt dan een overtreding. duel ook nog met Bart Houdt hem even vast. En Bart krijgt een vrije schop. Terwijl uh, Huttelaar nog even staat te kijken en dacht dat hij eigenlijk niks deed, uh, is de vrije trap voor Mertensakker. Mertensakker speelt de bal naar Kroos. Kroos krijgt een duwende rug van Van Bommel, die uh, op eenmansjacht gaat. En nu met Bartstuber ziet dat de bal gewoon rustig richting Noyer gaat. De Duitsers eigenlijk totaal niet in de problemen. Van Bommel stoort nog een beetje door. Een lange trap van Noyer uh, is daar het resultaat van. En uh, nu via Van der Wiel is het balbezit uh, bij, <coughs> bij Stekenburg. Fluit van de toeschouwers komt omdat de Nederlandse supporters, toch ook ongeveer 1500 werd gezegd in totaal. Ik heb het nog niet gezien, veel Oranje mensen. Omdat dat vak blijft zitten. Is het balbezit nu voor Batstuber? En Nederland, ja, Nederland komt niet in de wedstrijd. Na 34 minuten is het Duitsland dat weer gaat zoeken. Maar dat ook niet goed doet. Van de Wiel neemt over. Via Kuit en Van de Wiel krijgen we een combinatie aan de rechterkant van het veld. Goede beweging van de Wiel. Sneijder doet dat te moeilijk. En daardoor nemen de Duitsers de bal van de voeten van Strootman. En is er ruimte aan de rechterkant. Thomas Müller met de uh, bal over de heden. Die komt bij Podolski terecht. Dat was in ieder geval de bedoeling. Maar Kuyt is mee teruggelopen. En kan met een hele simpele beweging van het lichaam. De pas afsnijden bij zijn tegenstander. Zo rolt de bal buiten het bereik van Podolski over de zijlijn. Dan komt er een uh, ingooi voor Nederland zelf alweer dat gefluit. Omdat inderdaad het uh, vak met Nederlandse fans niet meedoet aan de wave. Wellicht uh, is er later op de avond nog alle aanleiding voor om... De Polonaise en de welbekende Horlepiep daar te dansen, maar voorlopig niet echt dus. 10 minuten nog te gaan in de eerste helft. 2-0 voor de Duitsers. Balbezit voor het Nederlands Elftal via de ingooi van Van der Wiel. Van de Wiel moet nu aan de bak verdedigen. Dat is het Nederlands Elftal via Stroopman. De bal even lijkt te verspelen en dat dan ook echt doet. Omdat Stroopman in het duel zijn tegenstander heeft vastgehouden. Vrij schop voor Duitsland halverwege de oranje helft. Eigenlijk nog geen speler van het Nederlands helftal waarvan ik zeg nou die blinkt echt uit of uh, die zakt echt door het ijs. Maar het valt me tot nu toe wel op dat ik Strootman uh, heel weinig nog zie. En dat het lijkt alsof het hem nog een beetje allemaal net iets boven de pet gaat. Met het balbezit nu uh, voor uh, de Duitsers die de vrije trap kunnen gaan nemen. Vrije trap die uh, genomen gaat worden met uh, de bal aan de linkerkant van het veld. Waar die uh, ingebracht wordt in het centimetergebied. Komt hij de volgende. Nou dan gaat hij bijna want het is klozen. Die over de rug van Matthijssen toch nog de bal met het hoofd raakt. Er wordt geappeleerd door Matthijssen dat er een hand bij gezeten zou hebben. Maar het is toch wel opvallend dat die klozen gewoon zo makkelijk... toch nog weer bij Mathijs, boven Matthijssen uitkomt en die bal kan raken. Balbezit voor Van Bommel. Van Bommel, die de bal opent naar de linkerkant van het veld... is voor Braafheid een lastige bal. Want die heeft te weinig techniek om daar genoeg mee te doen. Dat de Duitsers kunnen overnemen en Braafheid is uitgespeeld. Bravheid kan zich herstellen op snelheid, maar raakt de bal dan toch nog... Misschien kwijt en veroorzaakt wel of geen vrije trap. Nee, zegt de scheidsrechter. Terwijl ik toch denk dat Thomas Müller van de bal af wordt gegooid door braafheid. Maar goed, wat maakt het uit? Zeggen de Duitsers ook om ons heen. De verslaggevers van, we staan met 2-0 voor. Want dat is het. 36 minuten gespeeld. Duitsland-Nederland 2-0. Heiting gaat bal aan de voet. Een uh, paar meters pakken. En dan hopen dat de beweging is voorin. Die is nu wel bij Babel. Maar Heiting gaat durft dat niet aan. Geeft de bal breed naar aan Mark van Bommel. De aanvoerder van Bommel nu met trots van de middenlijn met de bal aan de voet. Naar Babel die de bal komt halen. Breed naar Strootman. Strootman, man is zijn rug. Kroos in dit geval kan de bal alleen maar terugspelen naar Heitinga. Heitinga aan de rechterkant van de wiel. Beweging nu bij Kuit. Ook Sneijder is daar kort bij. Sneijder krijgt de bal. Eén 2 met Kuit. Nou nee, want de bal gaat naar van de wiel weer. En dan via van de wiel weer naar Sneijder. Snijder, strootman Zo combineert het Nederlands Elftal. dan wel. Komt het nu diepte bij Babel? Dat is een aardige paas. Vlag hem ook van buitenspel. Babel komt uiteindelijk niet eens met de bal. Omdat Noyer zeer alert daar zijn doel uit is en de bal gevangen heeft. Maar Babel stond ook buitenspel. De wedstrijd gaat gewoon door. Duitsers hebben balbezit. En hebben die via een van de middenvelders, Kroos. Ja, ik weet niet of het voor dit moment geldt. Maar het lijkt net alsof Van Bommel en Strootman even gewisseld hebben op het middenveld. Om andere posities in te nemen. Ik zie Strootman nu aan de rechterkant. En Van Bommel nu aan de linkerkant op het middenveld staan. Maar misschien inderdaad dat het even een moment is. Heeft iets om in de gaten te houden of er een omzetting heeft plaatsgevonden? Balbezit voor Van der Wiel. Gooit de Wiel. Grote bal naar Heiting Doet dat op eigen helft. Allemaal nog ruimer op eigen helft. Halverwege de Nederlandse helft bouwt Matthijssen. Matthijssen. Kijkt dan waar Sneijder zich bevindt. Die bevindt zich tussen de linies in. En speelt die bal goed richting Huntelaar. Die bal komt achter Badstuber en Metzenzakker. Huntelaar speelt dan de bal even terug. Is lastig. Is niet te behappen door Babel. Die maakt dan een overtreding. En het schotje van Strootman dat dan erop volgt gaat overigens naast. Maar er is al gefloten voor een overtreding van Babel. En de scheidsrechter zegt doe dat nou niet. Maar in ieder geval, op het moment dat met name iets gebeurt met snijder, dan gebeurt er daadwerkelijk iets. En er is echt wat omgezet. Want Strootman, de linksbener, staat nu rechts op het middenveld. En Van Bommel, de rechtsbener, staat nu links op het middenveld. Dat is denk ik met name om de heren Kedira en Kroos een beetje te, bete te beteugelen. En men denkt klaarblijkelijk dat Van Bommel dat met Kedira en met, met name ook met Uziel ja. beter zou kunnen doen. Want het was Uziel met Matthijssen nu. Matthijssen die de bal niet kan beroeren. Braafheid die vergeet dan ook de bal. Is toch wel handig als je hem pakt. Kan zich bijna herstellen. Niet, want die maakt maakte een goede schijnbeweging. Opgejaagd door Strootman. Gaat de bal naar de rechterkant van het veld met Muller. Muller kijkt of hij die bal voor kan geven. Wordt opgejaagd door Van Bommel. En Eusiel. speelt de bal naar Kedira. En er wel een keer aan. En ontstaat er ruimte met AoGO. Augo gaat misschien voor het schot van grote afstand. En dat is inderdaad grote afstand en ook ver naast. Maar ja, ze kantelen sneller, ze bewegen sneller. Er zit meer raffinement in. Het elftal van Leu staat terecht voor. Tegen de teleurstellende elf van Van Marwijk. Die ploeg heeft het gewoon ontzettend moeilijk. Ik zit me af te vragen of Van Marwijk die is ooit twee goals achtergestaan heeft in de wedstrijd. Ik kan me het eerst niet herinneren of het moet die rare 5-3 tegen Hongarije zijn geweest. Dat het ergens een bij 1-3 is geweest. Ja, dat klopt. Ik denk dat dat maar in die wonnen ze wel is. uiteindelijk. Ja, ja, ja. Dat was een iets andere tegenstander vrees ik. Van de Wiel nu met een 1-2 met kuit. Van de Wiel krijgt een tikkie en krijgt een vrije schop ook. Meter op 15 over de middenlijn. Kijk, wil die bal snel nemen. Dat lukt, want we moeten wel terug dan naar Van de Wiel die nu gaat lopen met de bal. Huntelaar wil de bal, krijgt hem niet. Stroopbal krijgt hem wel. Maar die kaatst hem terug naar Van Bommel in de middencirkel. Van Bommel naar de linkerkant naar Braafheid. Braafheid uh, kijkt naar voren, ziet Babel. De bal gaat terug weer naar Braafheid. Zo zetten de Duitsers, de Nederlanders in die zin vast dat je wel een beetje kan paasen. Maar op het moment dat mensen voorin worden aangespeeld, eigenlijk alleen maar kunnen terugkaatsen. Nu Babel wel de goede kant op aan het draaien. En dan de bal naar Huntelaar. Huntelaar terug naar Babel. En dan loopt het spaak omdat de paas van Huntelaar niet goed genoeg is. Nee, en als je te veel mensen voor de bal hebt dan is het meteen uh, Duitsland dat weg is via Eusiel. Aan de rechterkant van het veld geeft hij die bal op het juiste moment. Dat doet hij en dan kan hij net niet worden ingegeven door Kloosler. Nu een buitenkantje linkervoet van Eusiel. Het maakt hem niet uit. Buitenkantje links, binnenkantje rechts al is het met zijn neus. Het is zo'n mooie voetballer. En zo'n mooie versnelling. En voor Nederland zo gevaarlijk. op het moment dat je zelf denkt dat je kansrijk bent. Eh, onmiddellijk de counter die levensgevaarlijk is. Sneijder speelt de bal naar Babel. Babel eh, speelt de bal terug naar Sneijder. Het hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Nu komt er wat meer tempo. Misschien met Babel. Speelt die bal goed naar Kuit. Kuit eh, even terug richting Strootman. Strootman richting Van Bommel. Van Bommel naar Sneijder. Sneijder naar Strootman. Strootman. Die zoekt aan de linkerkant iemand die er niet is, want Babel is weg. Daardoor raakt Nederland de bal even kwijt. Maar is het snijder die aanzet en uh, probeert uh, de bal richting 16 meter in het gebied te krijgen. Babel raakt de bal dan aan en Kuiten met het schot. Maar dat gaat dan op het lichaam van Mertensakker en uiteindelijk over de zijne. Dat oogte wel verneindigd. Dat oogte alsof daar uh, dacht we zullen ze eens wat laten zien. Want uh, de frustratie zal er bij het Nederlands Elftal toch ook zijn. Dat voelde wel een beetje in dit schot. Vier minuten nog in de eerste helft. Duitsland-Nederland 2-0. Balbezit voor Van der Wiel. Die nu probeert om zijn tegenstander heen te komen. Omdat de bal dan meegeeft aan Kuit. Kuit. Bal weer terug naar Van Bommel. Van Bommel naar Matthijssen. Zo staan wel alle veldspelers nu op de Duitse helft. Ook Matthijssen nu in de middencirkel. Kijkt, kijkt, kijkt. En is er beweging? Stroopman nou eigenlijk niet. Huntelaar niet. Dan maar weer breed. Naar Van Bommel. Nu wel beweging gezien bij uh, Huntelaar. Maar de bal van Van Bommel bereikt. Huntelaar niet. Wordt door Batstoeber weggekopt. En dan gaat de bal zelf met een wippertje over Kuit heen. En als zelfs Ayogo, de linksback van HSV, dat kan en durft. Dan weet je wel ongeveer hoe laat het is in zo'n wedstrijd. Het publiek reageert. En Keijs zal denken: wacht maar, mijn moment komt nog wel. Dat hopen we dan maar. Als Arogo er doet, is het ongeveer half tien. Met het balbezit nu voor Huntelaar. Huntelaar richting Heitinga. Heitinga naar de rechterkant van het veld. Helemaal daar belandt. Geeft die bal aan de rand van het 16-meter gebied. Waar Snijder een kopduel zou moeten winnen. Maar dat lukt absoluut niet. Kan er niet bij komen via Eus. Muller en uh, misschien eventueel weer Uziel uh, komt uh, Duitsland uh, verder met uh, Kidia. Kedira tussen twee manen door. De Duitsers komen er als razende uit. Nu ook weer met een actie waarbij Van Bommel niet aan de bal kan komen. De opening aan de rechterkant bij Uziel er weer is. Geeft hij weer zo'n goede voorzet. Doet hij het weer. Hij komt voor, wordt weggekopt door Heitinga en uiteindelijk door Braafheid onder controle gebracht. Maar dat, dan zie je de nerveusiteit bij Braafheid bij de passing. Gaat dan ook ruim over Snijder heen. Snijder zegt dan ook: wat doe je nou? Je weet dat ik niet zo lang ben. Geef in ieder geval die bal over de grond. Maar ik heb het idee dat Braafheid al lang blijft. Dat hij de bal kwijt is. En dan kijken we in de slotfase van deze wedstrijd. Nog drie officiële speelminuten naar een Duitsland dat oppermachtig is met 2-0 voorstaat. En eerder, ik zei, we zijn het al eerder bij 1-0. Nu ook weer eerder een Duitse dan een Nederlandse treffen te verwachten. Muller aan de rechterkant. Dan komt ook Boateng mee. Daar moet de bal naartoe. Die komt denk ik via de hand van Bravheid. Daar niet. Dan wil Braafheid uitverdedigen. Er wordt er niet gefloten voor een vermeden handsbal van de linksblad van Oranje. Maar wel voor een duw die hij in zijn rug krijgt van Boateng. Dan krijgt hij die duw ook echt. Dus wat dat betreft is het niet onterecht. Maar het publiek had al eerder een hensbal gezien. Vrij schot dus voor het Nederlands, zelf al dat daar niet over mag mopperen. Met nog twee minuten te gaan in de eerste helft. Want het was echt wel hens van braafheid. En de Duitsers hadden dus eigenlijk tegen de achterlijnen aan een soort verkorte hoekschop moeten krijgen. Met een vrije schop. Stolman aan de bal. Duitsers uh, laten dat even begaan. De bal breed naar Heitinga. Heitinga van de wiel. Kuit wijst naar Huntelaar dat hij wat dieper moet gaan lopen. Komt dan zelf naar de bal toe. Kuit. kort 1-2 met van de wiel. Van de Wiel nu naar Huntelaar, die nog uh, tamelijk onzichtbaar is geweest. weet tweetje met Van de Wiel, die de bal met een klein gelukje meekrijgt, Ontstaat er wel eens wat ruimte, maar dan gaat de bal eerst weer breed naar Braafheid. Braafheid Snijder. Snijder die dan aan de linkerkant van het veld uitkomt de bal meegeeft aan Babel. Babel, terwijl Nederland uh, lijkt nog te, te proberen om in ieder geval vlak voor rust uh, die aansluittreffer te krijgen. Uh, want uh, Nederland is nu massaal op de helft van de Duitsers met Heitinga die uh, meters maakt. Heitinga die nog meer meters maakt. Heitinga die nu een overtreding uh, tegen zich ziet begaan omdat hij uh, in de versnelling was. En Kloosen dacht van dit gaat met de hard, dit gaat met de ver en dan krijgt Kloosje een gele kaart. De eerste gele kaart voor de Duitsers. Na tripping zou je kunnen zeggen van uh, Kloossen. 43 minuten gespeeld. beide ploegen één gele kaart. Bij Nederland Snijder en bij de Duitsers Kloossen. Een ik van een veelbelovende aanval. Zoals het in de scheidsrechts heet. Zo god dat eigenlijk ook voor Sneijder die geel kreeg ja. aan de andere kant. Ja, dit zou wat kunnen zijn. Snijder wil nog wel eens in één keer schieten. De bal ligt echt wel op minimaal 35 meter. Beetje aan de rechterkant uit het lood. Er komt een uh, Duitse muur. Daar gaan we verder geen flauwe grappen meer over maken. Die tijd is geweest. Maar... Twee mensen erin, denk ik ja. Twee mensen. Een snijder met de handen in de zij. Karakteristiek, wat doet hij ineens? Tuurlijk, maar wel veel te hoog. En hoog valt hem dan ten deel. Want zo hoort dat als je een grote speler bent en het lukt een niet. Dan is dit de reactie. Ja, het is ook wel uh, heel erg ver hoor. Het is gewoon een meter of 30. En uh, nou ja, hij denkt, laat ik het een keer proberen. Nederland uh, dus direct. Uh, ik zit als te kijken naar die overtreding op Heitig. En de herhaling, dat is dus helemaal. Hij laat zich gewoon vallen. Ja, hij Niks wordt helemaal hand. niet geraakt. Nee. Oké. Okay. Overigens, direct dus in de kleedkamer ben ik benieuwd wat Bert van Marwerk tegen zijn ploeg zet. En wat hij gaat uh, zeggen en wat hij gaat omzetten. Wat hij eventueel uh, aan wissels gaat toepassen. Want Nederland uh, loopt achter de feiten aan. En die feiten leerden ons dat er uh, een achterstand staat van 2 voor de Duitsers. En 0 voor Nederland. Misschien nu met Babel. Babel en Boateng die het heel goed doen. Boateng boven Babel terugkoppend richting Noyer. En de bal uh, snel gegooid naar Euziel. Die ruimte heeft. Die veel ruimte heeft. Van Bommel moet hem dus uh, nu gaan bespelen. Kan er niet bij komen. Van Bommel moet met hem meelopen. Maar kan er ook nu niet bij komen. Omdat Euziel zich goed vrijloopt. En de bal ook goed doorspeelt richting Muller. Muller daar uh, uiteindelijk. Uh, ja, dan is er een overtreding. Uh, wel degelijk een overtreding tegen Van van Bommel, maar het is uh, bewegend, het is uh, het zoeken van de tweede en zo nu en dan zelfs de derde man. Nou, ze kunnen elkaar nu allemaal opzoeken. Dat gebeurt nu in de rust. Nederland staat achter, volledig terecht met 2-0 tegen Duitsland. Zo, we gaan luisteren naar de tweede helft, kijken we hoe het is op de andere velden voor wat betreft de EK-kwalificatie. Na het journaal met Marjan Koekok. Let op.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 Vraag het prospectus nu aan op jayashipinvestments.nl yeah, Op zoek naar een waardevol cadeau? Verras uw familie en vrienden met de ZOA cadeaukaart. Ga nu naar ZOA.nl en bestel dit cadeau van blijvende waarde. ZOA. Hulp. Hoop. Herstel. Paleis Soesdijk is nog nooit zo mooi geweest. In deze donkere dagen van november zijn de tuinen een paradijs van licht en warmte. Laat je betoveren door muziek, theater, bekende sprekers en heel veel licht. Kom naar Karo's Inspiratie 2011. Bestel je ticket voor slechts 10 euro op karo.nl. Dit is Radio 1. Het is vijf minuten over half tien. Minister Kamp gaat het kabinet vrijdag voorstellen om Roemenen en Bulgaren nog eens twee jaar te weren van de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij zal hier in Brussel toestemming voor vragen, zo hebben bronnen rond het kabinet gezegd. Kamp is bang dat er te veel Roemenen en Bulgaren naar Nederland komen, die vervolgens in de illegaliteit of de criminaliteit zullen verdwijnen. Het voornemen van Kamp staat haaks op het beleid in Europa. Bij een reorganisatie van de ANWB-winkels verdwijnen 72 van de 514 voltijdsbanen. Dat heeft het personeel vanavond te horen gekregen. De ANWB wil zoveel mogelijk ontslagen werknemers herplaatsen. Volgens de vakbonden FNV en CNV gaat de reorganisatie gepaard met forse bezuinigingen op de salarissen. Het winkelpersoneel van de ANWB zou er één of twee loonschalen op achteruit gaan. De bonden spreken van een ongehoorde afbraak van de arbeidsvoorwaarden. Het Schiphol-team heeft in verband met drugsmokkel een Spanjaard in een rolstoel gearresteerd. De man van 39 kwam uit de Dominicaanse Republiek. Hij zei dat hij vanwege zijn slechte lichamelijke gesteldheid niet kon meedoen aan een vrijwillige bodyscan. Het Schiphol-team besloot hem over te brengen naar een medisch centrum waar hij liggend kon worden gescand. Op weg daarnaartoe bekende de Spanjaard dat hij bolletjes cocaïne had geslikt en hij werd gearresteerd. Het Iraks kabinet is akkoord gegaan met een gascontract voor Shell. Het is ruim 12,5 miljard euro waard. En het is een joint venture van Shell en het Japanse Mitsubishi. De twee bedrijven gaan het gas winnen dat nu nog wordt afgefakkeld bij olievelden in het zuiden van Irak. Bij de drie grote velden in de regio gaat nu dagelijks bijna 20 miljoen kubieke meter gas verloren. Aan het contract is jarenlang gewerkt. Dan nog het weer vanavond vooral in het noordoosten. Bewolkt en nevelig. Vannacht lokale mistbank en rond het vriespunt. Morgen breekt de zon door. Het eerst in het zuiden en het wordt zo'n 6 graden. Tot zover dit extra bulletin. Waarom ik zo vaak naar managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books. Ze informeren me het beste. En als ik bestel heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Ik ben Angela Groothuizen en ik sta op tegen kanker. Als u ook voor het leven bent en tegen kanker, sta dan samen met mij op. Kijk dan morgen naar de grote live tv-show voor KWF Kankerbestrijding. Morgen om half negen bij de AVRO op Nederland 1. Sint pakt uit voor ondernemers. Nu één jaar 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen... Zoé! hé! 1 jaar 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen. Dat is wel een hele goede deal van KPN. Dan betaal je dus als ondernemer maar 11,25 per maand ex-BTW. En je krijgt er ook nog eens gratis de nieuwe HTC Radar bij. Ga naar, ga, ga naar KPN Business Center, ook voor de voorwaarden. <tiep> Radio Goedenavond, U bent terug bij langs de lijn. Het is rust bij de oefeninterland tussen Duitsland en Nederland. En de Duitsers staan voor met 2-0. Liefst Thomas Müller in de 15e minuut en Miroslav Klozen in de 26e minuut maakten de doelpunten voor de Duitsers. Dat is vriendschappelijk, maar er wordt ook om het echt gespeeld. Ronald van der Geer kijkt naar de vier wedstrijden die nog bezig zijn of gaan beginnen. En daar gaat het om EK-tickets. Ronald. Ja, er zijn er drie bezig. Er begint er 1 om tien uur. Dat is de wedstrijd die eigenlijk nog het spannendst is. Dat is de ontmoeting tussen Portugal en Bosnië. Daar begint men met 0-0. Eerst maar naar Kroatië, Turkije. We zitten inmiddels in de, 17, de 73ste minuut. Dus nog 17 minuten te spelen. En het is nogal de 0-0. Oftewel de droom van Turkije. Het wonder van Kroatië. Het wonder van Zagreb op dat veld waar Ajax met 2-0 won van Dynamo Zagreb. Dat wonder gaat niet geschieden. Er is heel veel balbescherming. ...zit voor de Turken zo heel af en toe wel eens een kans. Want heel veel balbezit betekent niet automatisch... ...dat je heel veel kansen creëert. Nou, dat geldt ook voor het elfte van Guus Hiddink... ...dat uh, vlijtig is, dat hard werkt. Ja, en Kroatië kan wat dat betreft wat in de afwachtende modus... ...en creëert wel eens wat in de omschakeling. Maar die acht nieuwe mensen zorgen in elk geval wel... ...voor een nieuw elan bij Turkije, maar niet voor doelpunten. Gaan we dus heel voorzichtig een streep doorheen zetten. Dan een wedstrijd die eigenlijk om des keizers baard is. Uh, Ierland tegen Estland is 1-0, het is daar rust... De eerste wedstrijd werd door Ierland al met 4-0 gewonnen. Het doelpunt kwam van Steven Ward. Het is het twintigste kwalificatiedoelpunt voor de Ieren... die dus onder leiding van Giovanni Trapattoni zich mogen gaan melden... in Polen en Oekraïne. Voor het laatst aan een RK-deelname in 1988. De derde wedstrijd die bezig is, is die tussen Montenegro en Tsjechië. De eerste wedstrijd met 2-0 gewonnen door de Tsjechen. Op dit moment is het daar na 66 minuten 0-0. Ronald, dankjewel. We gaan even praten over de eerste... De helft Duitsland, Nederland met Henk Spaan. Henk, ja. um, het gebeurt niet vaak dat Nederland zo ontzettend wordt weggespeeld. Ja, vooral op het middenveld uh, worden ze totaal weggetikt door een uh, eigenlijk gebrekkige techniek vergeleken ja. met een relatief gebrekkige techniek. En datzelfde geldt ook voor. op uh, en, en, Wie doe je dan? Uh, nou, uh, uh, eigenlijk op van, Bommel? van Bommel en Strootman. Ja. Want uh, die jongens die ze tegenover zich hebben staan, die zijn aan de bal veel vaardiger. Maar dat geldt ook voor Huntelaar en Kuit. Huntelaar die heeft twee keer een bal aangenomen. Kijk, als, er is een soortement van hele vreemde discussie... soms in Nederland over Huntelaar of Van Persie. Huntelaar kan op de vierkante meter geen bal aannemen. Dat maar kan hij gewoon niet. Huntelaar scoort veel meer en hij ja, heeft veel gescoord. Maar, in maar wat, wat heb je eraan? Scoort natuurlijk, Als je voor het doel komt en je kan hem erin koppen... dan is hij perfect op vijf meter van het doel. Maar het was echt... Zielig om te zien hoe hij een, een keer rechts van het doel een bal moest aannemen met zijn linkervoet. En uh, erover struikelde gewoon. Voor Kuyt geldt hetzelfde. Ze hebben gewoon te weinig techniek. In dit soort wedstrijden heb je dus uh, uh, liever Van Persie voorin? Ja, natuurlijk. Die, die kan echt voetballen. En, uh, maar ik begin me ook een beetje aan Van Bommel te ergeren. Die nog steeds, ook op dit niveau, tegen een topland in Europa... Mm -hmm. wandelend op het middenveld bivakkeert. Ja, dat gaat niet. Je moet uh, weglopen van je tegenstander. Je moet hem er is geen dynamiek op het middenveld. Uh, hij hield, uh, hij, Bonskart van Marwijk, hield altijd vast aan dat uh, tandem de Jong uh, van Bommel. Hè? Ja. Tot en met het WK natuurlijk. Ja. Dat was ook succesvol. Dat wil zeggen verdedigend, ja. Verdedigend. Ja. Maar verdedigend vermogen kunnen we best gebruiken vandaag. Uh, ja, maar goed, braafheid is natuurlijk absoluut geen Europese top. En uh, het is niet voor niks dat die twee goals vanaf de rechterkant komen. En. Uh, ja uh, Van Bommel en uh, De Jong gaven soliditeit aan het middenveld... Ja. en hielpen ook de verdediging. Maar ik herinner me de Interland tegen Zweden... toen het Van Bommel en Van der Vaart was, op die plek... toen Nederland echt zo goed aanvallend kon spelen... dat het achterin helemaal niet uitmaakte. Dus het is ofwel je graaf je in... Ofwel, je neemt een beetje risico door uh, een echte voetballer daarop linken. Jij zegt, Oranje moet meer naar voren voetballen... om, om eigenlijk uh, de, de, het gevaar, de defensie, ja, dat vind ik wel. af te wenden. En, in de, en helaas kan het vanavond niet, want er zijn gewoon te veel geblesseerden. Wat ik vooraf al zei, het, het, uh, het talent zit er niet. Het is er niet. Talent is ziek. Het is wel uh, opvallend, en dat maken we niet vaak mee... Uh, dat, dat jij zegt dat, dat we technisch tekort komen. Tegen ja. een land als, du als Duitsland, ja. dat was vroeger ondenkbaar. Ja. Nou, kijk, ik vind Kuit nou typisch een voorbeeld van een vroegere Duitse voetballer. Dat is een soort briegel. Ja. Terwijl, maar Kuit uh, is altijd onomstreden. Nee, hij is goed. Hij, hij doet veel werk. Ja. Maar nu lijkt het wel alsof hij opeens een soort van dragende speler moet worden... die dan paasen moet gaan geven. Ja, dat kan hij helemaal niet. Kuit is waterdrager. Ja, waterdrager. Ze zeer terecht. Met technische spelers om zich heen uh, geven. Precies, goed. en Kuit moet mee terugverdedigen. En dan ontlast hij de verdediging ook voor een groot deel in het middenveld. Maar nu uh, is hij steeds aan de bal. Ja, wat heb je eraan? Ja. Um, uh, we kunnen zeggen dat oranje slecht is, maar jij, jij bent aan het genieten van de Duitsers. Ja, die Duitsers die spelen daar Eusiel. Kijk, die twee voorzetten kwamen met rechts. Maar dan geeft hij kort voor rust. Een ja. paasje buitenkant links. Dat ja. bijna een goal was. Dat is zo mooi. En ik vind ook hun positiewisselingen: Eusiel die naar binnen komt. Muller die naar rechts gaat. Klozen uh, die na, Trouwens, over Klozen over gesproken. De manier waarop hij dat balletje terugtrok mm -hmm. op uh, Muller. Dat was technisch ook perfect. Hoor. Bij de 1-0, hè? Bij de 1-0, ja. binnenkant uh, rechts, uit de lucht. Nou ja, hij kijkt waar, waar, waar de mensen vrijstaan. Ja. In tegenstelling tot Babel, die ik vooral naar beneden zie kijken... als hij een voorzet voor Ja, Zetver en heeft. gek genoeg is Babel nog uh, de gevaarlijkste aanvaller. Ja. Maar inderdaad, die, uh, die, die heeft een probleem met het overzicht. Dat is wel zo. Maar, maar goed, uh, ze kunnen hem diep sturen om een boodschap. Zijn er ook spelers bij Oranje die, uh, die, die jou bevallen? Vandaag? Ik vind Van de Wiel goed spelen. Met zelfvertrouwen. Mm -hmm. en, uh, hij hij heeft dus, li lijkt wel meer zelfvertrouwen hier in Oranje. Dan ja, bij Ajax. dat klopt wel. Maar de laatste wedstrijd bij Ajax. Ik weet niet precies meer welke het was. Vond ik hem ook niet, uh, niet slecht hoor. Nee. Hij, oh, hij is over die uh, immense vormcrisis waarin hij even zat. Is hij wel heen. Nou ja, dat is uh, prettig voor hem. Uh, nog even, toch nog even uh, over de defensie van... Uh... Oranje, want uh, er wordt wel geslapen achterin bij, bij de doelpunten. Want uh, Matthijs springt niet mee bij, uh, bij de kopbal van Kloosje bij de 2-0. Uh, Heitinga staat wel heel erg ver weg van Müller bij de 1-0. Ja, maar ze worden gewoon, ze worden gewoon weg, weggespeeld. Uh, ze werden weggetikt. Ja. ja, daar doe je dus niks aan. Het enige wat je kan zeggen is dat uh, Eusiel een immense vrijheid aan de rechterkant heeft. Maar dan weet ik niet precies wie hem moet volgen. Of dat het nou braafheid is die hem veel te ver uh, van hem afspeelt. Ja. Uh, ik weet niet wat de opdrachten zijn. Maar Eusiel heeft in ieder geval, hun beste speler... heeft gek genoeg het meeste vrijheid van iedereen en de meeste vrijheid van iedereen. Dat is wel merkwaardig. Voor mij waar ik zal er wat van, uh, van gaan zeggen. Ik heb even wat uh, kort nieuws, uh, Henk. Uh, even ander sportnieuws van vandaag. Want dat gaat natuurlijk gewoon door het Amazon, Amazone de Korsnees is uitgeroepen tot beste ruiter van de wereld in het afgelopen jaar. Dat is een mooie prijs. Voor de uitreiking van die prijs reisde Cornelissen af naar Rio de Janeiro. Ja, er waren hier... Uh, het is eigenlijk de, de FBI, de, de federatie. Uh, die hebben hier een aantal dagen vergaderd. En dat gala was zeg maar de laatste avond. En, uh, en daar hebben ze een mooi feestje van gemaakt. Eerst allemaal uh, die woordenuitreikingen uitreikingen en, uh, en daarna nog... Uh, Uiteraard een beetje Braziliaanse muziek. En nog een beetje. Ja, Cornelis is gekozen als beste uit alle disciplines van de paardensport. En ze voelt zich vereerd door onze onderscheiding. Ja, dat vind ik wel alleen nog meer. Het ja. is dus, uh, niet zomaar natuurlijk. En als, je, ja goed, als ik bedenk wat voor uh, ruiters uh, en Amazones er nog meer zijn, waar ik toch wel enorm veel respect voor heb. En dan is het toch wel apart als jij dan gekozen wordt. Tot de beste ruiter van allemaal van het afgelopen jaar. Adeline Cornelis, ze werd in Rotterdam Europees kampioen en daarnaast won ze in het afgelopen jaar de wereldbeker met een paard Parsifal. En ze gaat natuurlijk voor Olympisch goud volgend jaar in Londen. Dan gaan we weer richting het voetbal. Hoewel, FC Utrecht moet fors gaan bezuinigen. De club heeft over het afgelopen seizoen een verlies geleden van 9,2 miljoen euro. Het verlies is opmerkelijk omdat FC Utrecht de afgelopen periode... een flink aantal spelers voor veel geld heeft verkocht. Ricky van Wolfwinkel, Kevin Stroopman, Dries Mertens en Michel Form... verlieten Utrecht voor veel geld dus. Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft er wel een verklaring voor... dat de club nog... Rode cijfers schrijft. Nou, alleen Van Wonswinkel valt in uh, het afgelopen boekjaar. En vorm met en Strootman zijn er 5 miljoen aan transferinkomsten voor de club. die vallen in dit lopende boekjaar. Dus het is mooi dat we dit seizoen 5 miljoen op mogen schrijven. ongeveer als transferswaarde. Alleen op papier uh, poets ik daar niks mee weg. En het structurele tekort wat er is in de club. Uh, dat moeten we wegpoetsen. En dat doen we niet met. Uh, met het geld van eenmalige transfers. Van Schaik is pas net begonnen bij Utrecht. Hij weet inmiddels waar de winst te behalen valt voor het lopende seizoen. De uitgaven uh, die zijn vrij genereus geweest. En daar zitten echt een aantal posten in. Uh, als we daar gewoon heel kritisch naar kijken, bedrijfsmatig, waar we kunnen minderen. Nou, en als je dan je inkomsten wat kan vergroten en je kosten wat kan verminderen... dan gaat het heel snel. Wilco van Schaik. Hij moet aan de bak bij FC Utrecht. De, directeur, de nieuwe directeur uh, Henk, voordat we zo meteen naar de tweede helft gaan. Uh, wat, wat moet Van Marwijk doen? Wat kan hij nog doen eigenlijk? Volgens mij niet veel. Want van vooraf hebben we geconcludeerd <laughs> dat de bank ook iets... Nee, volgens mij kan hij niet veel doen. Ja, je kan... Uh... Speelwijze. Ik, ik zelf, maar ik ben geen bondscoach. Ik zou mijn schoonzoon vervangen. Ja. Zou, die dat, zou hij uh, Mark van Bommel ooit ter discussie stellen, denk je? Ja, uh, elke coach wil winnen. Van Marwijk ook. Dus ik vind dat Van Bommel nu uh, een beetje door de mand valt. Geen dynamiek uh, op zijn routine. Hij komt hier voor je het veld op, zien we. Ja, <laughs> ja. nee. Kijk, maar hij zegt, straks ga je eruit. Voor <laughs> Nigel de Jong, denk <laughs> ja. Je. Bedons, nou ja, ik. ja, uh, ik zou ook Schaars eventueel wel willen zien voor, uh, voor Strootman, hoor. Want Schaars schijnt in de Portugese competitie goed te spelen. Dat weten wij niet natuurlijk, maar dat zien we nooit. Het maar... is aardig om een keer te zien. Ja. Oranje. Ja. We gaan weer richting Hamburg naar uh, Bas uh, en Jack. Uh, wissels, jongens. Uh, voorlopig uh, op het eerste gezicht niet. Uh, ik zit uh, even bij de Duitsers te kijken of daar iets uh, bijzonders uh, nee, aan de hand is. Ik dacht het ook niet. Hetzelfde. Dus dezelfde ploegen gaan uh, beginnen aan de tweede helft. En, uh, ik ben benieuwd uh, of er uh, iets uh, omgezet wordt. Alhoewel bij de Duitsers zijn nu toch een wissel inkomt. Uh, dat is uh, Mats Hummels die uh, erin gaat komen. Speler van Borussia Dortmund, verdediger. En uh, die gaat erin komen voor uh, batsch uh, denk ik. Uh, als ik het zo zie. Ja. Ja, dan krijgen we dus uh, die wissel. Hummels erin en Bart Stuber eruit. De tweede helft is begonnen. Dat is ook duidelijk, terwijl we ze uit noteren. Ja, en de eerste helft, daar denkt het Nederlands elftal niet met plezier aan terug. Hoewel je ook kan zeggen, het was erg leerzaam. Want je hebt eigenlijk niets te vertellen gehad tegen de Duitsers... die voorkomen terecht met het 2-0 voorsprong de rust in gingen. En beter waren, het Nederlands elftal haalt ook zijn niveau niet. mist natuurlijk veel mensen, maar makkelijk voetbal. Daar is geen seconde sprake van geweest. Het zal dus echt anders moeten in het tweede bedrijf. De bal bezit voor Heitinga. Breed naar Matthijssen. Van Bommel kijkt. Lijkt even het moment te zoeken om diep te gaan. Dat doet hij nu. En dan moet Matthijssen paasen. Matthijssen doet dat niet. Zo kan Van Bommel weer terug. Dan gaat de bal naar Heitinga. Naar de rechterkant naar van de wiel. Van de wiel krijgt bezoek van Podolski. Dan gaat de bal weer terugspelen naar Heitinga. Heitinga met de bal aan de voet. Komt Klozen tegen. De bal naar Van de wiel. Aan de rechterkant handig. In een keer meegenomen langs Podolski. Dan Van Bommel. En dan naar Kuit, Die nu achter Van de wiel staat. Nu wat meters maakt. En dan de bal inlevert bij Van de wiel. Van der Wiel draait om zijn tegenstander heen. Maar moet dat nog een keer doen, want de Aogo verdedigt goed. En dus kan Van der Wiel niets anders doen dan die bal te spelen richting Heitinga. Heitinga naar Matthijssen. Terwijl Snijder zich aanbiedt, maar die staat op een meter of drie. Schiet dat niet echt op. Dus Matthijs krijgt de bal weer terug. Doet het ook niet echt zorgvuldig. Waardoor Heitinga even terug moet. En dan de bal weer is bij Van der Wiel. Maar die een seconde of twintig ook was. Nu met Kuit. Kuit ter hoogte van de middenlijn. Kijk, terwijl Babel aan de linkerkant helemaal om die bal vraagt. Dat lijkt me niet echt zinvol. Is het Huntelaar die zijn lichaam gebruikt. en uiteindelijk de bal kwijtraakt. De bal die over de zijlijn gaat via de voeten van Podolski. En het balbezit is voor Van der Wiel. die de bal snel gooit richting Kuit. Kuit in beweging. Een van de weinige spelers die constant in beweging is. Een bal nu van Thomas Muren. slechte bal van de Duitsers. Van Boll legt de bal aan de grond bij Matthijssen. Matthijssen moet dan terugspelen richting Stekelenburg. Doet dat, en Stekelenburg speelt de bal weer naar Matthijssen. Mathijs... Die uh, nu uh, doorspeelt uh, richting Strootman. Strootman wordt een beetje opgejaagd. Maar de Duitsers uh, hebben zich uh, nu voorgenomen om pas uh, te hoogte van de middellijn uh, de opvang uh, te verzorgen voor het Nederlands elftal. En dat is al moeilijk genoeg voor Nederland om daar überhaupt uh, ruimte te vinden. Dat is goede bal voor Strootman. Kuit raakt hem kwijt. Overtreding leek het. Is het. En vrije trap voor Nederland. Stukje van uh, Kroos krijgt die Kuit. Hij heeft er behoorlijk pijn aan. ook blijft liggen in de middencirkel. Krabbelt er nu weer over Rens. Scheidrechter heeft hem een vrij schop gegeven. Die heeft Strootman hem dus genomen. Breed naar Snijder zodat Kijk maar, we beter in beweging kan komen ook. Het is bovendien behoorlijk fris. In Hamburg met de temperaturen maar net boven nul. Het balbezit voor Matthijs, het helft van de middenlijn. Zo heeft het Niel zelf al in die 2,5 minuten die de tweede helft nu duurt. Denk ik wel 80% balbezit gehad. Maar voorlopig nog niet in de buurt gekomen van het doel van Neuer. Nu Babel aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Babel moet eigenlijk zijn man opzoeken. Dat doet hij. Gaat er op snelheid buiten om. De Hunterlaar voor het doel. Krijgt de bal nu laag. Wordt uh, makkelijk door zakken weggewerkt. Omdat het inderdaad geen goede voorzet is van Babel. Het uitverdedigen via. Uh, ten krijgt dan een vervolg met een lange bal waar Eusiel de lucht in moet maar niet doet. Matthijsen doet dat wel en zo vertelt hij zelf dat de bal weer terug. Van der Wiel moet verder terug en helemaal terug naar Stekenenburg. Stekenenburg naar Heitinga. En de Duitsers die vinden het allemaal prachtig. Die staan met 2-0 voor en die hebben zoiets van uh, jongens laten jullie het maar zien. Wij hoeven niks te laten zien. En sterker nog wij krijgen straks absoluut nog wel kansen om uh, die 2-0 voorsprong nog te vergroten. Strootman kijkt verwijtend. Naar braafheid, omdat hij in de dekking stond. Dat is natuurlijk ook als je niet lekker in de wedstrijd zit. met bijvoorbeeld in dit geval braafheid. dan ga je gewoon lekker in de dekking staan. dan kan je hem nooit krijgen. Van de wiel nu. krijgt de bal wel aangespeeld. speelt hem even terug naar Heitinga. Maar dit kan heel lang en heel vervelend worden. of heel lang duren en heel vervelend worden. Want Nederland breidt en kan geen enkele opening vinden. omdat iedereen stilstaat. Nu loopt Snijder een beetje richting de bal. krijgt hem aangespeeld, maar niet goed door Van Bommel. En dan gaan de Duitsers meteen in de counter. en doen dat heel erg goed. met de bal die aan de rechterkant bij Muller komt. Die gaat die bal voorgeven en uh, wacht daar nog even mee. Komt dan nu dat schot en is dat schot wat overgaat van Podolski. Maar ook weer, dat is opvallend, uh, die komt helemaal van de andere kant lopen. Er was Podolski trouwens niet, dat was Kroos, Kroos denk ik. Ja. Ja. Die ook weer van de andere kant komt lopen en uh, ook weer uit het zicht van de verdedigers die bal over kan tillen. Ze lopen slimmer. Uh, dat is eigenlijk het hele eiereneten vandaag. Dat er uh, meer beweging, slimmer beweging ook vooral dat dat Duitse elftal zit. Waar Heitinga nu echt serieus wordt opgejaagd door Klozen die hem achtervolgt en Heitinga gaat de bal nog voordat de middenlijn überhaupt maar in zicht komt verspeeld, wordt ingesloten door een twee-drietal Duitsers en dan nog de mazzel heeft dat de bal het later door een Duitser is geraakt als hij over de zijlijn is gegaan. Dat Nederland zelf het Nederlands elftal een ingooi mag gaan nemen. Van Bommel is zeer tevreden met de scheidsrechter en omhelst de beste man nog maar eens dan dat hij dit had gezien. De Duitsers denken daar wat anders over, maar Nederlands elftal heeft de bal. Via Matthijsen. Huntelaar wacht op zijn kans. Die dus eigenlijk behalve dat rare schot. Naar die fout van Mertensakker in het begin van de wedstrijd nog niet is geweest. Nu Babel en Bravheid allebei aan de linkerkant. Bravheid krijgt de bal. Babel loopt dan weer diep. Bravheid wordt teruggeduwd nu eigenlijk. En kan de bal alleen maar weer terugspelen op de eigen helft naar Matthijsen. Matthijs, ook hij gebaard. Het is nog net niet zo dat mensen met de harm in de lucht gaan staan en gaan roepen van ik heb geen idee naar wie je moet spelen. Strootman wel weer even terug naar Matthijs. Dan ter hoogte van de middenlijn van Bommel. Van Bommel met een diepe bal richting Babel. Die de bal goed aanneemt. Snijder op de voeten aangejaagd, speelt de bal goed door naar Babel. Dit ziet er wat beter uit. Met nu aan de rechterkant kuit. Kuit in één keer naar Van de Wiel. Van de wiel heeft wat meters voor zich. Maar naar wie kan hij niet spelen? Speelt naar Van Bommel. Het is net alsof Nederland nu iets meer in de actie komt. Met van Bommel die Kedira bij zich weet. En de bal heeft terug. Goed spelen. Komt Nederland weer in dezelfde problemen? Want Usiel jaagt door op Matthijs en de bal gaat terug naar Stekenburg. Ik kan me voorstellen dat het publiek zoiets heeft van: ja, als je nummer 2 van Europa bent, dan zou je toch iets meer moeten tonen in deze wedstrijd. Strootman. In balbezit. Strootman uh, nu hopelijk met een goede bal richting uh, Huntelaar. Hard aangespeeld, maar goed aangespeeld. En via Snijder en Babel komt Nederland richting het 16 meter gebied. Babel, gaat er nou een keer langs? Gaat er inderdaad langs? Komt er nog een keer? zakker lijkt te laat, maar uh, kan er dan toch nog goed bij komen. En Babel doet ook maar wat, lijkt het. Hè? Ja, dat zei ik in de eerste helft. Dat is zijn grote voordeel en zijn grote nadeel. Die weet nooit wat er gebeurt. En volgens mij weet hij het zelf ook niet. Dat is het erge. Ja, het, hij doet dat wat, is het ja. erg. Ja. We zien het wel zo halverwege of we naar links of naar rechts gaan. Hij doet het op gevoel. Dat is dus soms heel gevaarlijk. Ja. En hij heeft ook magistraal mooie dingen laten zien. Maar als het allemaal even net niet loopt, ziet het er heel snel knullig uit. En dat is dus vanavond wel een beetje het geval. Want het oogt vaak dreigend. Want komt hij aan de bal, dan denk je wel, nou nu gebeurt het. Maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Daar we maar uw ziel wel wel. dag. Wat heeft hij weer een ruimte aan de rechterkant? Balletje breed. Dan moet er geschoten worden door Klozen. Die legt hem in het zafroepgebied naar Podolski. Dat mislukt. Krijgt een herkansing. Er komen anderen zich melden ook, onder wie Kroos. Maar is uiteindelijk kuit met een uh, goede verdedigende actie daar ter plaatse om assistentie te verleden. Nou ja, wat heet. dat de Duitsers komen toch weer met Kroos die een voorzet wil geven. Maar dit keer zit het hoofd van er ertussen. Maar zo zie je maar. Het Niel zelf het al heeft, zoals dat was in Zweden, balbezit gepromoveerd tot uh, doel in plaats van tot middel. Dat betekent dat ook nu in de tweede helft kun je zeggen, ja we hebben heel veel de bal gehad. Ja maar je doet er niks mee. En zodra je hem hebt in die 20% dat de Duitsers de bal hebben, zijn ze al drie keer gevaarlijker geweest dan wij in die 80%. Maar het grote verschil met de wedstrijd toen in Sol naar Stockholm, dat was dat je het idee had dat nou ja, als, als je het direct een keer wil, dan gaat het lukken. Maar hier heb je totaal het idee niet, omdat nee. de Duitsers nu ook weer met een bal waar ziel gewoon braafheid verrast. Alhoewel braafheid zich nu kan corrigeren. Dat, ja, het, het ziet er gewoon veel beter uit. Uh, nu ook weer veel feller, veel gretiger, veel beter op dit moment. De Duitse helft al met Kloosje. Kloosje speelt dan de bal nu niet goed door... waardoor Nederland balbezit heeft. Maar Van der Wiel durft niet. Moet de bal weer terugspelen richting Stekelenburg. Stekelenburg dan uh, met een bal ver naar voren... waar Babel gewoon onder de bal doorloopt. En Boateng rustig kijkt. Het moet een vervelende avond zijn, ook voor Van Marwijk. Want er zijn wedstrijden, oefenwedstrijden... waarvan je kan zeggen, daar leer ik veel van... Maar dit is wel heel veel leerwerk hoor. Ja, dit is echt, dit is echt eh, zakken voor, voor een tentamen. Het, het is nog geen examen, zover is het nog helemaal niet. Je weet ook niet wat er volgend jaar op een EK gebeurt. Maar dit geeft wel een tik. Ja, en dan kun je ook zeggen, misschien is dat ook wel te goed. Want eh, dan sta je weer een beetje met de beide beentjes op de grond. Terwijl nu het publiek juist dat Huntelaar wordt uitgekapt door Manuel Neuer, de keeper. Die dan vervolgens zo van zijn eigen acties schrikt dat hij de bal wel over de zijlijn trapt aan de overkant van het veld. Zo krijgt het heel zelfde al de bal met een gelukje toch weer terug. Hij kan er zelf nog wel om lachen, de keeper. Want zo vaak kap je natuurlijk geen spits van de tegenpartij uit. Maar het mag nu allemaal, want de Duitsers voelen zich zeker. Los dus alleen al van de 2-0 voorsprong. Balverlies weer voor het neel zelf daarna. Zwakke bal van Kuit. overname met kedira Versnelling, Paas, Podolski weg. En nu is Eusiel mee. Eusiel krijgt de bal. Kloos meldt zich voor het doel. De bal gaat terug nu naar Ayogo, die dan de voorzet moet geven. Maar dat dan weer overlaten aan Kroos. Op 25 meter van het doel. Die kan ook aardig schieten. Maar wat doet hij? Zoeken naar komende backs. En dat was Boateng in dit geval. Maar die wordt niet uh, gevonden. De bal dwarrelt over hem en over Babel. Die was meegelopen heen. En het levert een doeltrap op voor Stetelenburg. Opmerkelijk is eigenlijk dat bij een 2-0 stand. Want stel dat je direct 2 maakt, de wedstrijd nog helemaal niet gelopen is. Maar het is de eerste keer onder Van Marwijk. dat ik het idee heb dat het team wordt overklast. Want dat ja. heb ik heb het niet gehad in de finale tegen Spanje. Ik heb het andere wedstrijden niet gehad. En deze keer zie je echt een tegenstander. Brazilië niet gehad. Uruguay niet gehad. En nu dus wel met ja, eigenlijk Brazilië. De, de eerste helft. helft ja. Balbezit nu bij Huntelaar. Huntelaar uh, naar Sneijder. Kan Sneijder gaan schieten? Hij kan gaan schieten. en schiet en schiet een metertje naast. Beste poging van Nederland in deze wedstrijd tot nu toe. We hebben moeten te wachten tot de 53e minuut in de wedstrijd. Maar het is toch eigenlijk alleen maar Snyder die het voor het gevaar kan zorgen. Ja, en dan gaan we weer. Dat is zo, omdat dus Afvalaai en Robben en Van Persie en Van de Vaten niet ja, zijn. Dus het is veel. Ja, ja het dat, is te veel. Het is te veel. Wij hebben niet 20 goede voetballers en die hebben de Duitsers wel. Dus dat is niet de vier, We hebben ook vijf... een iets kleiner land. Hè? Ja, nee, is helemaal niet gek. Ja. Ik denk dat je heel trots en tevreden mag zijn als je ziet wat je als klein voetballer allemaal kan en hebt ge gedaan. Maar... Het is nu allemaal net een beetje te weinig en dan ben je ook niet in grote vorm. Want dat helpt ook als de spelers die op het veld staan in topvorm zijn. Wordt het ook een andere wedstrijd, maar dat zijn ze eigenlijk ook niet. En zo hebben de Duitsers een relatief makkelijke avond er dusver. Ayogo, combinatietje met Kroos. Kroos, goed gegeven nu. En uh, Kroos wil de bal één keer meegeven aan Podolski in de loop. Daar zit Heitinga tussen. En via Heitinga gaat de bal over de zijlijn. En uh, krijgen de Duitsers een ingooi. Het gebeurt allemaal na 54 minuten ruim. 2-0 is het in Hamburg. Kroos doet het een beetje achterloos Speelt van de Podolski, Podolski naar uh, de invaller naar die Hummels, Hummels naar Mertensacker, uh, Mertensacker uh, uh, kijkt dan waar Kroos is, maar dat hoeft niet, want Ozil kan gewoon ook bereikt worden over de middenas van het veld. Kloos naar uh, Ozil. dat is iets.